Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Kremlin zegt dat het niet aan president van Amerika is... om te bepalen of de Russische president Poetin aan de macht kan blijven. Volgens Moskou is Poetin democratisch gekozen door het Russische volk. De Russische autoriteiten reageren op uitspraken van de Amerikaanse president Biden... die zei gisteren in Warschau dat Poetin niet de leider van Rusland zou moeten zijn. Wat hij daarmee bedoelde bleef onduidelijk... maar volgens het Witte Huis was het geen oproep tot een machtswisseling. Zijn punt was volgens een woordvoerder dat Poetin niet toegestaan mag worden... om macht uit te oefenen over zijn buurlanden of de regio. De VS wil 100.000 Oekraïense vluchtelingen opnemen. Dat heeft president Biden geschreven op Twitter. Hulp aan Oekraïense vluchtelingen is niet iets dat Polen of een ander land alleen zou moeten doen. Alle democratieën uit de wereld hebben een verantwoordelijkheid om te helpen, dus Biden. Sinds de Russen Oekraïne zijn binnengevallen, zijn er in het land 12 journalisten omgekomen. Nog eens 10 anderen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. Volgens het Oekraïense openbaar ministerie werden de journalisten gedood door het Russische leger... Tot nu toe zouden 56 journalisten zijn aangevallen... onder wie 15 buitenlanders, een Amerikaan, een Ier en een Rus... zouden daarbij om het leven zijn gekomen. De tweede vluchtrecorder van het Chinese toestel dat vorige week is neergestort, is gevonden. Brandweerlieden troffen de recorder aan op een berghelling. Vorige week maandag stortte het toestel van China Eastern Airlines neer... in het zuiden van China. Alle 123 passagiers en 9 bemanningsleden kwamen erbij om het leven. De zoektocht naar de zwarte dozen en de wrakstukken werd bemoeilijkt door de afgelegen ligging en de slechte weersomstandigheden. China Eastern houdt voorlopig al zijn toestellen van hetzelfde type Boeing aan de grond. In totaal 223 vliegtuigen. Het weer, het wordt vandaag een zonnige dag. Vanmiddag is het 12 tot 17 graden en er staat een zwakke noordoostenwind. Ook maandag is het zonnig en droog. Het wordt dan 10 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cordraai. Daar danken we hem hartelijk voor. En het is vandaag uh, vroeger dan normaal. Ja, als je de klok uh, naar de klok gaat kijken... dat klok is natuurlijk een uur vooruit gegaan. Vannacht om twee uur werd het in één drie uur. Dus uh, ja, dit programma begint om negen uur en... Uh, Uiteindelijk begint het dan om 8 uur, maar omdat de klokken terug vooruit zou gaan, is het gewoon 9 uur. Maar ja, het is eventjes, uh, eventjes een kleine omschakeling. U hoort als opening onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met weet je nog wel oudje. Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud talige muziek. Onderweg zometeen Willy Derby, Mieke en Roel. Maar eerst de Anton, roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag. Op 23 oktober 1921, en overleden in Utrecht op 26 februari 1972, was een Nederlandse tekenaar, komieke cabaretier. En in de laatste functie werd hij met name bekend als Doris. En eh, Doris draaien we regelmatig in dit programma, waarop hij een heleboel mooie nummers hebt. heeft gemaakt en geschreven. Zo ook deze plaat. Doris hoort u nu met Op mijn oude regenjas.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 Het juist spontaan de vreugd is al Ons kranig Nederlands elftal gaat volmoed naar Rome heen. Het wereldkampioenschap, het hoogste voetbal ideaal, is eervol en verheven doel. te zingen we allemaal. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Met bakkersdoop en daarvoor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Vente neemt zijn kanjers mee. Er zwels zo goed als mid, die juichen om de beurt hij zit. Als echte jongens, als werme jongens, Hollandse jongens van Jan de Wit. En Puk van Heel, die dribbelt vier en vuurt zijn mannen aan. Wimanderise staat hem bijgesteunte, de pelikaan. De kiepere beper en voor hun standpalt de rots. Het Nederlands voetbal elftal is ons nationale trots. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bij pakhuis de het daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Venten neemt zijn kanjers mee. En mij versmelt zo goed als Die eigen onderdeur de vrij zit. Altijd de jongen. Als werme jongens, Hollandse jongens, van Jan de Wit. Bij pak, hij straat, een ren van wels voor doel zweet de bal. Mijnders naar Spits, voor een venten toe, dan volgt een doffe knal. Het vijandelijke net dat trilt, dat gaat zo keer op keer. Als Nederland dat niet vindt, eet ik geen macaroni meer. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome, we pakken zo'n punt met daarvoor twee. We naar Rome. We, naar Rome, we gaan naar Rome, en venten niet zijn kanjers mee. En mijn smelt zo goed als hem die eigenlijk om de beurt hij zit. Als echte jongens, als warme jongens, alantie jongens, van Jan de Wit.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 En Roel met Wie wil horen. En daarvoor hoorde u uh, Willy Derby met We gaan naar Rome. CfM Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Willem Roepnaam Wim Zonneveld. Ook een veelgedraaide artiest in dit programma. Hij was geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van het Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd... Natuurlijk samen met Toon Hermans en Wim Kan. Nou, zoals uh, elke week draaien we wel een nummer van, uh, van Wim Zonneveld. En zo ook de volgende plaat, Wim Zonneveld, nu met Katootje. Ik ben met cadeautje naar de botermarkt gegaan, naar de botermarkt gegaan. Ze vermaken wat ze vol, ze vermaken wat ze vol, Ze vermaken wat ze vol, ze vermaken wat, wat ze vol. En ze maken van Wolter een domini, een domini in de kark in de kark ziet dominee. In de kark in de kark ziet de dominee. Een domi dominee, een domi dominee. En mijn zusster niet niet, en mijn zusster niet niet, en mijn zusster niet En ze maakte van bood naar een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardon. Dus. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelvrouw. In de kark in de kark ziet dominee. In de kark in de kark ziet de dominee. I was a baby Ze maken van boter een kastelein, Een kastelein, Bartels. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij de in de suite, in de suite, zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zijn de toverheks. Zij je pakken, ik je pakken, zijn de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de In de kark, in de kark, zijn In de kark, in de kark, zijn I, I, I. Zuster, I, I. Zuster, I, I. En ze maakten van boter een echt matroos, een echt matroos par Mooie benen, mooie benen, zijn de lichtpatroos. Mooie benen, mooie benen zijn de lichtpatroos. En de zweten en de zwieten zijn de barones. En de zwieten, en de zwieten zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen zij de kast in. Eerst betalen, eerst betalen de kastelein. Zij, bakken, zij, bakken, zij de kast lijn. Zij pakken, ze pakken, ze zijn de tafel. In the car, in the Karak, in the car, the domain.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 De met voor jou pluk ik de Sterren. En de nou, groei op de ijs en de Lords met Linda. En de volgende dame is Lisbeth List, geboren als Elisabeth Dorothea, roept naam Ellie Driesen. Geboren in Bangdoem op 12 december 1941... en overleden in Soest op 25 maart 2020... was een Nederlandse chansonnier en actrice. Ze geboren bij het leven tot de bekendste zangeressen van Nederland... en behaalde in dit land grote successen. En dat deed ze samen met haar uh, zangpartner Safi. En in 2017 kwam er een musical over haar leven kwam eruit. En u hoort het nu, Lisbeth List, samen met Safi met Ik heb je lief zo...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 See! forget you Kapitein!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 En zo ook de volgende artiest. Oh trouwens, uh, u hoorde zojuist nog Johnny Jordaan met melodieën uit de Jantjes. En daarvoor hoorde u Willy Alberti en Johnny Jordaan met zilverdraden tussen het goud. En de volgende formatie zijn de Ramblers. Een dansorkest dat vooral beroemd is geworden als een populair radioorkest in Nederland. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands... uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz en amusementsmuziek. In de jaren 1930 uh, hadden muziekensemblers uh, met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En aan hun dominante binnen de jazz kwam pas een eind door de komst van de bebop. En dat was uh, in de jaren 40, 1940. Toen begon het een beetje met de bebop en toen uh, werd de jazz een beetje minder... U wordt ze nu de Ramblers met de populaire plaat... die al regelmatig gecoverd is voor de jeugd tegenwoordig. Wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Voor oh, de drummer speelt een break...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 Hem hebben als ik naar het zie ga. Ik zag hem net nog leggen in de la la la la la la. Mijn, waar is mijn feestneus? In waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Hij was een grote bokser, een superzwaar gewicht. Hij danste langs de touwen en in het witte licht.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 Ik zag hem net nog leggen in de la la la la. la, la. Mien, waar is mijn feest neus. waar is mijn neus. Waar is mijn feest neus gebleven? Ja, in waar is mijn feestneus neus. waar is mijn neus Waar is mijn feestjes gleef? Waar is mijn feestneus neus Want Kom erbij ik naar het feestje ga, ja, Want de met de was ik naar... Ik zag hem net nog leggen, Ik zag, ik zag hem net nog leggen. And I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 Een tante Veronica, die maakte iedereen dol. Speelt ze thuis op haar harmonica, is heel de buurt van vol. S'morgens voelt aan mijn vins en nou al, met de melksinfonie. Maar zodra onze melkboer komt, zit ze ermee op de knie. En dan, is ze geen graf. Zingen ze samen, onder op de trap. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mens. Ik laat men zegt lacht maar een krik, maar ze speelt van je vee. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Ze weet niets van muziek, mensen ik lach men een kriek, maar ze speelt van je weet. En ze heeft met dat ding tot nog toe trouws met Bach en Wagner vermoord. En wie me niet gelooft, die heeft nog nooit mijn tante Striller gehoord. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica.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 Ik weet niets van muziek. Mensen klappen en grinsen, maar ze speelt van je been. En dat was Lou Bandi met mijn tante Veronica. Die speelt harmonica. En daarvoor muziek van Toon Hermans met Mien. Waar is mijn feestneus? neus? muziek uit lang vervlogen tijden. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag tussen 9 en 10 ben ik bij u. En vandaag voor het gevoel uh, is het tussen 8 en 9 aangezien. De klok natuurlijk uh, vannacht een uur vooruit is gezet. Voor als u het nog niet wist. Nu denkt ik, kijk naar de klok. Wat zijn we toch vroeg? Ja, de klok is een uur vooruit gezet. Ik weet niet of u het nog kent. De televisieserie Ja, Zuster, Nee, Zuster. En er was ook nog een film in 2002... Maar ja, zuster en nee, zuster, afgekort, afgekort als JZNZ. Was in de jaren zestig van de Twitterstel een populair Nederlandse komische televisieserie Met een heleboel bekende mensen. die Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks, Dick Zwiede, Carla Lip, Jon Kuiper, Barry Stevens, Piet Eckel. En ook Wim Sonnenveld heeft er liedjes uitgezongen. U hoort ze nu, ja, zuster en nee, zuster, met Laat Ze Breien. Insteek, omslaan, doorhalen. Af laten gaan. Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Als de mannen tussen bijen eens gezellig gingen breien... met een knotje van die blauwe gemêleerde wol. dan was het uit met die ellende... dan was het nergens meer een bende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 Je hoort het goed, laat ze breien, poe, die is zo nodig, hoe. Laat ze breien, poe, elk staatshoofd in ieder land. Laat ze breien, alsjeblieft, hoe tand. Anders komt er nooit een eind aan bakkeleien. Laat ze breien, moe, laat ze breien, hoe. Laat ze breien, hoe, hoe tand. Insteken, omslaan, door als de goal aan kon wennen, op niet al te dikke pennen, dan mocht Engeland vandaag nog in de E. Alle mannen moeten breien, ook in Cuba en Turkije. Hoor oh, als Nasser nou maar gewoon oh, een bolletruitje breen. Al nog maar niet eens te praten van die verre Aziaten, als Homines ging beginnen aan een kabelsteen. En als Johnson uit wou scheiden En een trappelzak ging breien Was het uit met die misère Nog dezelfde week o, lieve, Hoe moet je horen o, laat ze breien Hoe het is zo nodig Hoe laat ze breien Hoe elk stad hoeft in ieder land Laat ze breien alsjeblieft hoe tank. Anders komt er nooit een eind aan bakkerijen. Laat ze breien, hoe, laat ze breien hoe, recht breien, hoe tank. Dat was Ja, Zuster, Nee, Zuster met laatste breien. En uh, ik kijk even snel op de klok en ik zie dat het alweer voorbij is. Een uurtje is kort. En helemaal als je nog eens eventjes uh, eh, gewend bent aan de oude tijd. TVM Zandvoort, lokaal nummer vanuit de badplaats Zandvoort. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag of uh, volgende week zaterdag. Is het maar hoe u het bekijkt. Zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En natuurlijk volgende week zondag tussen 9 en 10... ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort... Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik bedank nog even kort voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Ik wens u nog een hele fijne zondag, nog een fijne week en misschien tot ziens. En ik laat u achter met de straatzangers met het steegje. Ik zeg tot ziens. Niet ver hier vandaan is een straatje zo klein. Het is eigenlijk niet meer dan een steeg. Ik zou graag in dat straatje daar zijn, al is het er nu stille.